Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden komt vandaag naar Uvaldi. Afgelopen dinsdag was er in die Texaanse stad een schietpartij op een basisschool. Een jongen van 18 schoot 19 kinderen en twee juffen dood. Inwoners van de stad kwamen samen om die schoolshooting te herdenken. En ook deze man was erbij. Before I never used to think of, uh, you know, what I would do. But nu I open my eyes and I was as we were walking down the hall, I was like, what can I do to keep my kid safe? De dader van de schietpartij is doodgeschoten door de politie. Liverpool is boos op de organisatie van de Champions League finale in Parijs. Voor de aftrap ontstond enorme chaos rond het Stade de France. Omdat duizenden supporters van Liverpool het stadion niet in konden komen. Mensen werden door de politie geslagen en bespoten met pepperspray. We've just been peppersprayed for no reason. And we have tickets. We staan op the fence trying to get into our ground. Oké, je hebt geen idee waarom het hier is. Absoluut chaotisch. De Fransen, de organisatie en de UEFA is gewoon horrendous. Liverpool wil dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van alle problemen. Een dure crash in Nijmegen. Een Jaguar I-Pace is daar gisteravond tegen een huis geknald. Die elektrische auto, die bijna een ton kost, raakte zwaar beschadigd. De vijf inzittenden raakten niet gewond en de woning stond al leeg. Dat blijft ook nog wel even zo. Voorlopig is hij onbewoonbaar. Op het strand in Belfast in Noord-Ierland heeft een jongen een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Ding is door iemand van het leger op een veilige plek onschadelijk gemaakt. De politie heeft de jongen bedankt omdat de granaat op het strand had kunnen ontploffen. En het weer nog veel bewolking en ook enkele buien vandaag. Het wordt max 12 tot 15 graden. Eind van de middag breekt wel wat vaker de zon door. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, bij knap het Raasdorp, heb je 10 minuten vertraging. Wordt er wordt daar een auto met pech geborgen en daardoor is de rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in Zfm? ZFM. Met nu ZFM Jazz. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Het eerste nummer van het tweede uur was van George Robert en Kenny Barron. De Zwitserse saxofonist George Robert is een van de topspelers van zijn generatie. Hij wordt uh, vooral in Europa veel uh, gewaardeerd en ook in Azië en niet zozeer in Amerika... omdat hij daar weinig albums heeft uitgebracht. Hij speelt hierop uh, hier samen met uh, Kenny Barron, de pianist... En uh, ze speelde dit live in uh, Geneve. Het uh, nummer heet I Didn't Know What Time It Was. En het komt van het album Peace uit 2003. Ja, zoals gezegd, deze uitzending staat vooral in teken van uh, pianisten. Uh, bekende pianisten en ook wat minder bekende pianisten. Een um, andere pianist die ik klaar heb liggen is Billy Taylor. Hij is een... Um, Artiest die vooral bekend is geworden in de jaren 50. Hij is ook bekend geworden omdat hij een, um, uh, op de radio en televisie... en als docent heeft gewerkt. Hij wordt ook wel Dr. Taylor genoemd. En ik heb een album uitgekozen dat heet A Touch of Taylor uit 1955. Hij wordt hierop vergezeld door Earl May op bass... en Percy Bryce op uh, drums. Ik ga twee nummers ervan draaien. Memories of Spring als eerste... en daarna It's a Grand Night for Swinging. Thank mm -hmm. you. Dat was Billy Taylor. Ik ga verder met um, een album dat ik al eerder heb gedraaid in deze uitzending. Het is van Louis Armstrong met Oscar Peterson. Zij worden in dit album vergezeld door uh, Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas, Louis Belsen op drums... en op een aantal nummers Ella Fitzgerald. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet Willow Weep For Me. Listen to my glee. Listen, Willow, and weep for me. Yes, gone, my lover's dream. Lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears into the stream. Sad as I can be. Hear yeah, me, Willow, and weep for me. The wind say that loves it loves a sin. Leave my heart a-breaking, making a moan. Mama, to the night, hide a staring light, so none will find me sighing, crying all alone. Oh, will the weeping tree, weeping, sell the tree? Bend your branches down along the ground and cover me. The shadows fall Ben oh Willow and weep for me. Love is sin To leave my heart A-breaking Making a moan. Mama to the night To hide A starry light So none will Find me sighing And crying All alone today when your branches down along the ground and cover me when the shadows fall then oh willow weep for me Louis armstrong samen met oscar pietersen willow weep volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Doris Day. Doris Day staat natuurlijk bekend om haar uh, films. Maar eigenlijk heeft ze vier carrières gehad. Twee keer in de muziek en twee keer in de filmindustrie. Ze wordt vooral herinnerd door haar films. Uh, Teachers Pet bijvoorbeeld. Uh, en alle films waarin ze samen speelde met Clark Gable en Rock Hudson. Maar eigenlijk voor die films, uh, in de periode 39 tot einde 40, was ze een van de... Ja, populairste uh, zangeressen in de swingbands. Ze begon in 1939 als Doris Keppelhof. Bij een uh, nachtclub begon ze te zingen en daar heeft ze een aantal maanden gezongen. En um, toen heeft ze haar artiestennaam aangenomen: Doris Day. Er was een uh, opening bij de band van Bing Bob Crosby, de broer van Bing Crosby. En daar kreeg ze een baantje als zangeres op de leeftijd van 17. Ze heeft daar drie maanden mee gedaan en toen werd ze benaderd door de bandleider Les Brown. Het was 1940 en de muziekwereld werd gedomineerd door de big bands, de swing bands. En daar bekend, werd ze gauw bekend. Zolang ze met Bob Crosby zong, um, werkte ze met vele grote artiesten. En uh, Les Brown band maakte haar eigenlijk nog groter. Ze werden vooral bekend uh, door nummers als Sentimental Journey... en My Dreams Are Getting Better All Time. Het waren ook nummers die bekend werden in de Tweede Wereldoorlog. Haar uh, carrière uh, eindigde in, uh, in de Big Bands. Natuurlijk ook omdat de Big Bands minder populair werden eind jaren 40. En zij verhuisde naar Cincinnati. En daar kwam ze in contact in Hollywood met een aantal uh, agenten en... Uh, ze gaf daar een optreden en toen werd ze uitgenodigd eigenlijk voor een, uh, ja, voor een, uh, voor een film. En dat werd um, Embraceable You. Uh, het nummer Embraceable You en dat werd voor de film Romance on the High Seas ge uh, gebruikt. De, de film werd een groot succes en Doris Dake werd een grote filmster. Eind jaren 40 uh, begon ze ook opnieuw haar muziekcarrière uh, nieuw leven in te blazen. En ze werd eigenlijk bekend met een aantal popnummers. Uh, waaronder uh, k en uh, Secret Love. Een, een, uh, een nummer wat ze maakte voor de film Calamity Jane uit 1953. Ik heb een... Uh, een nummer uitgekozen van um, een album dat heette Cutting Capers uit 1959. Dat was wel weer een jazzalbum waarin ze haar uh, jazz roots weer nieuw leven inblies met, uh, met een aantal uh, uh, artiesten en ook met de arrangeur Frank Deval. Gaat u luisteren naar Doris Day met Cutting Capers. Hey look at me ZFM Yes Ja, dat was Doris Day. Uh, een artiest die niet zo vaak voorbij komt... maar die ook uh, heerlijke nummers heeft gemaakt. Ik ga verder met Bobby Hackett. Bobby Hackett was een uh, cornetist. En in uh, 1970 heeft hij een live album opgenomen met Vic Dickinson... En dat staat bekend onder Live at the Roosevelt Grill. Een hotel in uh, New York City. En uh, naast Bobby Hackett op cornet... Vic Dickinson op trombone... Dave McKenna op piano... Uh, Jack Lesberg op bass en Cliff Lehman op drums. En uiteindelijk Eddie Condon... die voor uh, de presentatie zorgde in dit uh, live optreden. Ik heb het nummer uitgekozen. Dat heet Basin Street Blues. Naar Bobby Hackett en Vic Dickinson. Ik ga verder met uh, Count Basie, het St. Louis Blues van het gelijknamige album. is het tijd om naar wat moderners te gaan. En dat in de persoon van Ad Kolen... de Nederlandse sopraan- en tenorsaxofonist. Hij heeft heel lang samengespeeld met uh, artiesten... zoals Michiel Borslap, Rob van Bavel, Erik Robaert... Chris Strik en Jasper van Hulte. In 2008 is hij met een nieuw kwartet aan de slag gegaan. Een kwartet waarin creativiteit en groove uh, centraal staat. Hij speelt erin samen met G. Bijvoet op piano... Viro, Marieu op contrabas en Jongo, Sun op drums. Um, het nummer wat ik heb uitgekozen heet Solitude City. Het komt van het album Free uit 2009. En, uh, gaat u luisteren naar Adko Cohen met zijn, uh, met zijn band. <tied> Kolen, de Nederlandse saxofonist met Solitude City van zijn album Free uit 2009. Ik ga verder met uh, Daniel Samir. Daniel Samir is een Israëlische saxofonist en zanger. Hij is begonnen op de altsax en uh, is daarna overgegaan op de sopraansax. Hij is natuurlijk in Israël geboren en is na zijn studie naar New York vertrokken. En daar werd hij onder andere ontdekt door uh, de Joodse Componist en saxofonist John Soorn die hem uh, een contract heeft aangeboden voor zijn platenlabel. Het album wat uh, hij heeft gemaakt is uh, Emen uit 2006. En daarvan ga ik draaien. Hamesh Esre, Daniel Samir. Daniel Samir met Hamish Esre. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag uh, bij CFM Jazz. En voor de laatste pianist van vandaag heb ik Hampton Hose gekozen. Hij uh, heeft al um, een fix aantal albums gemaakt als leider. En dit elfde album op zijn uh, discografie heet For Real. En het is het eerste album waarop een uh, horenspeler meedoet. En dat is Harold Land. En ze spelen heel goed samen. Het is uit de tijd van de Hardbop 1958. En naast Harold Land speelt ook Scott Laferro mee op bas... en Frank Butler op drums. Het nummer heet The Numbers Game. Fijne zondag en tot een volgende keer. Luister naar Hampton Halls met de Numbers Game. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer.